In 10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. NS Highspeed bevestigt dat drie vira treinen gisteren door het winterweer zijn beschadigd. Volgens commercieel directeur Kaper is de schade aan bodemplaten ontstaan door ijsblokken. Iedere trein die uh, rijdt in de winter over sneeuw en ijs, krijgt aan de voorzijde van de trein en aan de onderkant uh, ijsvorming.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 Maken dingen kapot. Sinds de start van de Vira eind vorig jaar zijn er veel storingen. In België pleit de grootste partij in het parlement, de CDV, ervoor de Vira voorlopig van het spoor te halen. Volgens NS Highspeed is dat niet aan de orde. De Thalys en de Eurostar hadden ook opstartproblemen. We zien voor de Vira een opgaande lijn, zegt NS. De afdeling vermogensbeheer van SNS Reaal wordt mogelijk verkocht aan Bank Ten Kate. Volgens SNS zijn die beide banken in gesprek over een overname. Bij de afdeling werken zo'n 25 mensen. De bankverzekeraar zit in grote problemen vanwege verliezen bij de vastgoedtak. SNS kondigde vorig jaar al aan dat het de verkoop van onderdelen onderzocht. Deze week werd bekend dat ABN Amro en ING van de Europese Commissie niet mogen meewerken aan een eventuele redding van de bank.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 Na het interview bekijken bedrijven of ze sponsorgeld terug eisen van de renner. Zo willen Texaanse SCA Promotions na de bekentenis 12 miljoen dollar van Lance Armstrong terug hebben. Behalve financiële aanklachten kan Armstrong ook verwachten dat verschillende personen hem zullen aanklagen wegens laster. De marathon op natuureis bij Veenoord is afgelast. De finale van de marathon Vierdaagse zou vanavond worden gereden. Maar na een keuring van de baan bleek het ijs niet goed genoeg. Gisteravond moest de marathon van Gramsbergen al worden ingekort... omdat het ijs te slecht werd. In Veenoord had men gehoopt op een nacht met strenge vorst, maar die bleef uit. Dan is weer nog. Bewolkt en wat motsneeuw, mogelijk wat zon. En er staat een matige, aan zeevrij krachtige oosten-tot-zuidoostenwind. Het blijft enkele graden vriezen. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog twee files over van de ochtendspits te weten op de A20... Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk bij Schiedam staat 2 kilometer file. En de rechterrijstrook is ook dicht bij Schiedam. Op de A28 zwollen richting Amersfoort. Daar is een spoedreparatie. op de rechterrijstrook bij Amersfoort-Vathorst. Er staat 5 kilometer verder achter. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden door Apeldoorn aan te houden bij knooppunt Hattemerbroek, Dan gaat u via de A50 en de A1. De A76 gelegen richting Heerlen blijft nog ruim tijd dicht vandaag tussen knooppunt S en Simpelveld. Er zijn uh, reparatiewerkzaamheden. Verkeer uh, kan omrijden als u naar Keulen wilt.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. My uh, cocktail, so to speak, was was was only um, EPO, but not a lot. Transfusions and testosterone. De stem van Lance Armstrong vannacht in het interview met Oprah Winfrey... die aan tafel nog steeds Mart smeet. Met hem praat ik ook het komende half uur door over dat interview... en over de consequenties, mogelijk daarvan. We zullen het zien. Vijf over tien is het. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Mart, dat was dus de cocktail die hij nam? Ja. Niet veel, zei hij. Ik ben een moordenaar, maar niet zo'n grote. Ik heb, ik heb maar drie keer geschoten. Ja, zoiets, ja. Ja, dat is onzin natuurlijk. Maar, in... maar je, ik denk dat je... Ga er maar eens zitten in die stoel. Ik, ik bedoel, je, je krijgt dat over je heen. Dan probeer je aan alle kanten probeer je toch wel iets... probeer je zalvend te behandelen. Nou, dit, dit was zijn zalvende behandeling. Niet, niet, not that much, zei hij. Dus vond ik wel weer grappig. Dan is hij kwetsbaar. Is dat authentiek? Of is dat bedacht? Nee, dat is wel authentiek, denk ik. Hij, uh, hij reageert vaak uit zijn harten. Hij, hij, hij, het is geen groot denken. Het is een, een, een man die doet. Uh, en dit nou, was, dat dit, is gebleken. Ja, ja, ja goed. Ja, dat, dat vond ik wel een grappige. Van, ja, my, my cocktail was, Ippo, not that much. Of dat uitmaakt. <laughs> We hadden het aan het einde van het vorige half uur... over uh, de dingen die nog zouden moeten volgen. De ja. dingen die in uh, dit eerste deel van het interview, in ieder geval ontbraken. Namelijk wie, wat, waar, waarom, wie waren erbij betrokken... Ja, en wat ik zijn denk de dat hij dat niet zal loslaten, Sven. Ik denk dat hij, dat, dat hij zich echt houdt aan de regels... van de fraternity, van de broederschap waaruit hij komt... namelijk het profpilaton. Dat is een putdeksel die dicht gaat en die soms open gaat. En men praat daar niet over anderen. Het was heel makkelijk geweest, echt heel makkelijk geweest... als hij gezegd had, kijk eens naar de nummers 2 en 3... Om eens wat te noemen. Basso, Ulrich, nou noem ik namen. Ja? Dat doet hij dus niet. Ik doe het omdat ik een buitenstaander ben. Ik zit niet in die omerta. Ja, maar hij is... blijft daarin zitten. Hij roept van uh, Christian van der Velde, Good guy. En de manier waarop hij dat zegt, dat deed hij vijf jaar geleden ook. Good guy. George who who's still my best friend. Ja? Yeah? Uh, die komen er allemaal goed uit. Hij beschadigt die mensen niet. En dat zijn dus de mensen die hem verlinkt hebben. Waar de hele wereld uh, een half jaar geleden razend kwaad op was. De, je, je verlinkt toch je oude ploegmaten niet. Nee. Uh, Hij zei over Hinkapie uh, letterlijk aan het einde van het interview... ik ben met die jongen opgegroeid vanaf ja, zijn 16, van 16e, ik. Ze samen in een huis gewoond. Ja, klopt. Hij dus als iemand weet hoe ik was... en als ja? iemand dus de waarheid kan hij. spreken... dan is hij het. Ja. En dat heeft hij dus gedaan. En hij zegt ook letterlijk daar... we bellen nog iedere dag. Dat vond ik ook zoiets. Dus er is iemand die jou verlinkt heeft. Verlinkt tussen aanhalingstekens. En je belt dan nog iedere dag. Wat er tussen die twee bestaat... ik, ik ga je mooie vertellen. Die weet nog niemand. Uh, ik heb ook bij George Hinckley... een uh, interview aangevraagd. Ik ken George... Een beetje. En George heeft bedankt daarvoor. En hij heeft gezegd, dat is niets persoonlijks tegen jou... maar ik heb de afspraak dat ik niks over deze zaak naar buiten kan brengen. En dat is een afspraak met advocaten. Dan kan jij precies invullen hoe het in elkaar zit. Maar als Armstrong alles en iedereen die ook maar het minste of geringste in negatieve zin over hem zijn... zeker als het ging om doping voor de rechter daagde. Ja. dreigde met juridische stappen. Ja. En hij las en zag alles. Ik heb wel eens begrepen, ook uit jouw boek... Ja, hij als, het vertalen. Je, als jij een stukje in de Vara sch schrits over hem schreef... Hij vertalen. dan sprak hij je daarop aan. Ja. En alles en iedereen kreeg gelazer met hem. Waarom ja. dan niet deze George Hinkepie, als hij notabene het meest uh, verregaande over Armstrong verklaart wat je kunt doen? Broederschap. En dat zal blijven bestaan. Hij noemt Christian van der Velde. good guy. Ja. Hij, hij, hij, hij prijst ze allemaal. Ook vannacht, voor degenen die dat niet weten... de vrouw van Frankie Andreu, een ja. ex-renner. Betty. Betty, Betty en hij waren erger dan een atoomoorlog. Wat die over elkaar zeiden, dat kon niet waar zijn. Nee, zij van... is op televisie verschenen en heeft... Alles gezegd Alles. Wat ze, ja, en waar ze gelijk in had. wat was haar gelijk. Namelijk, hij lag in het ziekenhuis voor de, voor de behandeling van zijn kanker. En, en de, de artsen, vroegen, vroegen, artsen vroegen, wat heeft u wat gebruikt? En zij zegt dat hij toen geantwoord heeft yes. Nou, dat is dus oorlog geworden tussen die twee groepen. De, de Andreus en de Armstrong groep. En wat zegt hij nu ineens? En dat vond ik ook wel weer typerend. Dat zij telefonisch contact hebben gehad. 40 minuten. 40 minuten. En dan zegt... Oprah, en dat was de uitgeleider van opera... die dacht ineens van... oh, kijk, dit is nu mooi, nu, nu kunnen we even zalven. En is alles weer oké, okay? zegt ze. En dan zegt hij, heel kien, denk jij dat je in veertig minuten kunt goedmaken... wat je in al die jaren verpest hebt? Hij is zo'n slimme eikel. Oh, wat heeft hij dit goed voorbereid. Echt waar. Hè? Hij zegt dat hij door het stof gaat. Nou, dat vond ik niet in deze uitzending... Nee. Jij? Nee. Dus, ik, ik, dus er moet mijn, nog Mijn wat indruk komen. was, als amateurpsycholoog zal ik maar zeggen, dat, <laughs> er, dat daar een patiënt zat of lag op de sofa. In dit geval zat hij op een stoel die mentaal wist dat hij in therapie moet. Ja. Omdat er geen andere mogelijkheid meer is. Maar nog niet de innerlijke overtuiging heeft om zichzelf ook helemaal nee, te hij laten moet, behandelen. Nee, Sven, hij moet de meubels redden. Hij moet een imperium redden. Hij moet zijn eigen bankrekening redden. Hij moet zijn eigen toekomst redden. Ja. En dat doet hij via deze, deze methode uh, Oprah. Maar dat kun je alleen maar doen om door dan ook echt clean te komen. Ja. Dus dan moet je op alle mogelijke manieren man, paard, tijdstip enzovoort gaan noemen. Daarom... Dat doet hij niet, want hij is van de broederschap. Behalve als die waarheidscommissie er komt. En daar hebben we ook dat fragment van aan het einde van dat gesprek. Ja. Even kijken of we dat erbij kunnen halen. Ja, dat vindt... If er was een effort to. If there was a Truth and Reconciliation Commission. If they have it en I'm invited. I'll be the first man in the door. Nou, dat is duidelijk. Eigenlijk is dit gewoon een eerste openbare uitnodiging van jongens, kom maar, maar op. Kom maar op met die commissie. Nou ja, dus dat is de volgende stap die dan de autoriteiten in Amerika moeten doen. Want dan zal ook aan het licht komen of hem de hand boven het hoofd is gehouden. Dat zal moeilijk zijn, want dan komen waarschijnlijk... en hoor wat ik zeg, waarschijnlijk de namen van hele hooggeplaatste Amerikanen... komen naar voren. Vergeet okay, bedoel je dan? De Bush-vader en zoon, Clinton, eh, en misschien zelfs wel Obama. Dat zijn allemaal vrienden tussen aanhalingstekens van hem. En dat is een heel machtig bolwerk. Als jij eh, één president en drie ex-presidenten al tot je vriendenclub eh, kan rekenen. Als je met ze gefietst hebt. Als je ze eh, gepamperd hebt. Als je bij ze op de ranch bent geweest. Eh, er is altijd in, in een tweede circuit in Amerika is er gezegd... Eh, dat zal de achterliggende gedachte zijn. Hij heeft zoveel invloed, deze vent. Echt zoveel invloed. Dat, dat, dat zijn zijn boekensteunen geweest waarschijnlijk. En die zijds, val je niet aan. En zijn, zijn, uh, zijn tentakels zijn dus heel lang middels die men. tenzij ze hun handen ook van hem aftrekken. Ja, maar uh, dat is iets wat ik niet kan bewijzen. Nee. Niet dat ik me nu laf terugtrek, maar, maar ik zeg gewoon... wat er in commissie wordt ja. gedacht uh, over deze affaire. Maar, maar dat is heel gek, Sven, dat al die aantijgingen... die zijn een half jaar geleden geseponeerd. Hè? Vergeten we dat niet, hè? De federale regering wenste er niet verder mee door te gaan. Nee doos dicht en toen kwam die meneer Tigerd en die zei van laat van de mij ze ja laat mij ze dan eens zien en toen is het weer opnieuw opgerakeld het is nog niet gegaan over de beschuldigingen van die meneer Tigerd bij 16 Minutes Sports namelijk dat um, uh, Armstrong persoonlijk betrokken zou zijn geweest bij dreigementen bij poging tot omkoping daar heb ik niks van gehoord vannacht is niet aan de orde geweest daar heeft Oprah niks over. Maar we hebben nog anderhalf uur. Hè? Ja. Dus ik ben benieuwd. wat. Ik verwacht toch nog dat er wat vuurwerk moet komen. De, de, dat soort dingen, dat, dat willen we toch wel graag weten. Heb jij nog wel eens contact met Johan Bruyneel, Zijn uh, ploegleider, in ieder geval in zijn hoogtijdagen? Ik zal je een primeur geven. Hij belde mij op. Wanneer? Na de Olympische Spelen. Dus in augustus. En toen vroeg hij of ik geïnteresseerd was... om met hem een boek te schrijven over deze affaire. En? Nee, heb ik zo gezegd, want daar weet ik te weinig van. Waarom zou hij jou daarvoor willen benaderen? Geen idee. Waarom zou hij überhaupt een boek willen schrijven? Omdat toen, in augustus, nog het idee bestond... dat ze er onderuit zouden komen. Het is mogelijk dat je het niet gedaan hebt dan. Ik denk ook wel eens na... Nee, ik vond niet dat ik dat kon doen. Nee. Jij kent Armstrong, um, althans je volgt hem in ieder geval al heel lang. Um, ik ben de. Ik ben. Um en dat, dat hindert me zelfs wel eens. Ik ben vaak ben ik zijn vriend genoemd. Dat is, dat is de grootst mogelijke onzin. Ik volg hem gewoon als wielenverslaggever. Ja. En dat, dat, heb ik gedaan, om... dat heb ik gedaan vanaf 1992 ja. tot nu. Maar jij was ook een van de weinigen die naar Texas uh, afreisde. Ja, maar dat tijdens... deed ik ook maar gewoon op, op, op goed geluk. Zeker. En jij had stond als op... een van de weinige journalisten, uh, uh, wielenjournalisten, toegang tot hem. Ja, want hij vond mij een eigenwijze eikel en ik sprak zijn taal. Ja. Vergeet dat niet. Competitie. Ja. En hij wilde altijd van mij winnen. Ja. Uh, als je zag wat ik soms uit de interviews moest snijden... als hij uh, de, de dingen dan poneerde, dat was geweldig. Het was altijd een strijd in woorden. En daar heeft hij zich gisteravond... heeft hij, heeft hij dat niet toegepast, die tactiek. Hij heeft gisteravond, heeft, of vannacht, zo je het wilt, heeft, heeft hij dat... Ik wil niet zeggen dat hij als een lam voor opera is gaan liggen... maar hij heeft zich keur gehouden. De, uh, het IOC heeft nu uh, aangekondigd... Ja dat als hij doping zou bekennen, dat ze een bronzen medaille zouden afpakken. Ja, nou, hij, een... hij heeft een bronzen medaille van Sydney van de tijdrit. Ja, waar die trouwens helemaal geen waarde aan heeft, lees ik in jouw boek. Dat vond hij niks, nee, omdat het brons was. Ja, hij dus dat is weer typerend voor hem. Ja, dus dat interesseert hem ook niet. Nee, geen en de wedstrijd meter. verloor hij toen ook. En toen keek hij naar Jan Ulrich, die won. En toen zei hij tegen Hinkepi, die naast hem reed op dat moment... Look at that fucker who is going to win. En dat is nou... Het uh, is... Die, die man drijft, leeft alleen maar op winnen. Dat is het enige wat hij wil. In alles. En dat zal dan vermoedelijk nog steeds wel zo zijn. Ja, natuurlijk. Zo zijn. En, dat, en dat heeft hij dus nu heeft hij dat gesublimeerd... tot een nette man die daar zat. He? Ik bedoel, het was allemaal goed doordacht. Geen gekke kleding, geen gek schoeisel. Het zag er allemaal keurig uit. Uh, hij was geschoren, zijn haar zat goed. Het was, het was een PR-offensief dat er wezen mocht. En zijn antwoorden waren ook ingekapseld. Het verneinigen was eruit gehaald. Hij moest en zou deze wedstrijd winnen. En op het moment dat hij vijf meter voorsprong heeft ergens, dan is hij weg. Dat is een hele... Ja, ik vind hem een boeiende man. Ik vind het verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. Vergeet dat niet. Dat, dat stel ik boven alles. Hangen, zeg ik. Hij moet vet geschorst worden. Uh, maar het is wel een boeiend mens om te zien hoe hij al deze dingen doet. En hij is nog niet klaar, denk ik, als ik hem gisteren of vannacht zo zie. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij... Kijk, wat hij nu aan het proberen is... is om A, een vrijgeleide te krijgen tot competitieve sport. Ja. Hij wil triathlons doen, omdat hij dat lekker vindt voor zijn, voor zijn lichaam. Nou, misschien ook wel een afspraak met justitie... om even onder die mogelijke mogelijkerwijs uit te komen. Nee, ik denk eerst en vooral dat hij weer zichzelf wil bewijzen... dat hij als 41-jarige gewoon een triathlon goed kan volbrengen. Daartoe moet hij een vrijgeleider van USA daar krijgen. Nou, ja. dat zal hij bewerkstelligen. Dus hij zal net zoveel toegeven bij USA daar... dat hij weer mag lopen, fietsen en zwemmen. En dan gaat hij een eigen leven leiden. Als hij nou de helft overhoudt van zijn kapitaal... dan 100 wordt miljoen. van hem gezegd dat hij 100 miljoen heeft verdiend. Goed voor hem, zou ik dan zeggen. Nou, met van 50 miljoen kan je nog wel een paar jaar leven, geloof ik. Ook, maar er zijn ook, inmiddels een... ook behoorlijk wat mensen... die geld van hem willen terugzien. Ja, maar er zijn ook mensen die weer, weer, weer terugkomen. Nike bijvoorbeeld ja. heeft al voorzichtig aangekondigd... dat ze eraan denken om terug te komen. Nike dat ook bij Tiger Woods bleef. En die dat ook niet zo erg vond. Hè? Nike vond het niet erg wat Tiger Woods deed. Het zit allemaal zo gek in elkaar. En wat die sponsors betreft, die jij noemt, ja, die willen geld terugzien. En dan moet hij gaan betalen. Ik vind dat ook, dat vind ik ook logisch. Nou ja, maar kijk, als je de, de Tour Down Under organiseert, laten we ja, zeggen de, de, je de je ronde hem, Ja, en je betaalt hem een hoog startgeld. Ja. Hij was de enige die. Van een paar miljoen? Kant. Dat weet ik niet, want een paar miljoen. Ze eisen nu zes miljoen terug op Dat is Nou ja, daar zal grond voor zijn, dat weet ik niet. Nee, is het. Maar. Die mensen hebben er toch ook aan verdiend? Hij kwam daar. Hij verscheen aan de start. Hij ja. stapte op zijn fiets. Ja. En de Tour Down Under kreeg ineens uh, waarde... voor de rest van de wereld om naartoe te reizen. Want en iedereen ging het uitzenden. Uh, de tot, toer... op hele, tot, tot, tot, tot op dat Tuurlijk. moment had nog nooit iemand ervan gehoord. Maar dat is zijn plaats. Hij is een icoon. is het dan ook niet hypocriet dat kleding Ja, maar we zijn allemaal een beetje hypocriet in deze. Jij ook? Ja, natuurlijk. Ik in heb welke toch ook. Nou, nou ja, ik heb... Toen ik in de Ronde van Frankrijk hoorde dit jaar, vorig jaar in 2012... Dat, uh, dat, dat, dat die elf man die verklaring hadden afgegeven... toen had ik eigenlijk heel erg hard moeten gaan werken aan een dossier, Armstrong. Maar dat heb ik ook niet gedaan. Waarom niet? Omdat ik toen in de Tour zat en direct daarna naar de Olympische Spelen ging. Maar ik had, als ik een hele goede journalist was geweest... had ik gezegd, jongens, dit is fantastisch, laten we hierin duiken. Maar niemand van ons is erin gedoken. Sterker, er is helemaal geen enkele journalist ingedoken. Later pas. Later pas, ja. Maar toen had ik dat ook moeten doen. Dus dat neem ik mezelf, mezelf kwalijk Wat zijn in. de consequenties voor de sport? Want we gaan dit jaar naar de 100 ste ronde van Frankrijk. Dat moet natuurlijk een enorme feest worden daar bij die Fransen. Ja, dat, die eindigt op zondagavond. En op die zondagavond worden alle mensen die ooit in de Tour gestart zijn... en die nog leven en kunnen lopen, worden in Parijs genood. Inclusief Alleen? Lens Armstrong? Nee, hij krijgt geen uitnodiging. Eddy Merckx wel? Ja. Joop Zoetermelk wel? we en al die andere mensen die jij kunt bedenken waarvan we weten dat ze gepakt zijn. Sean Kelly komt daar opdraven. Iedereen. Arie van der Poel ooit. Uh, uh, Johan van der Velde ooit. Uh, Teunissen. Jan Teunissen ooit. Ja, die komen allemaal opdraven. Ja? Jans Koerts mag daar gewoon op komen draven. Ja, dat is waar. We, we meten met een dubbele standaard. Zijn er aanwijzingen dat de uh, directie van de Ronde van Frankrijk, Armstrong, de hand boven het hoofd heeft gehouden? Ik zag namelijk... Dat kan ik me niet indenken. Ik zag enige tijd geleden bij dat wielergaan... ...zag ik Jean-Marie Leblanc, destijds... ...ten, tij, ten tijde dus van die zeven toeroverwinningen... ...de ronde directeur. Ja. En die zei wel heel makkelijk... ja, ...ik ga alleen maar over het regelen van hotels ja, en dat, auto's. Dat, hij, was, hij was in het nauw, Jean-Marie. En dat maar was, waarom, was geen verstandige opmerking. Maar waarom zou je in het nauw zijn als je niks te verbergen hebt? Ja, maar iedereen heeft wat te verbergen in zijn leven. Jij, ja. voelt, jij vult je T-formulier van je belasting ook niet helemaal 100% in. Iedereen heeft een heel klein beetje bedrog in zijn bestaan. En deze eikel uit Austin, die heeft dat gesublimeerd. Die heeft dat groter gemaakt en die is geknapt. Die ballon is geknapt. Maar we hebben allemaal iets slechts. Maar goed, die ronde van Frankrijk die komt er dus aan. Dat moet dan een schone ronde worden. Iedereen doet nu zijn best om allerlei afspraken te maken. wielerploegen sluiten zich aan bij... Nou, maar deden ze dat maar. Dat doen ze ook niet allemaal. Maar jij bent nu bezig met het vervolgen. Ja. Wat de toekomst ons levert. Er zijn een heleboel renners die waarschijnlijk vannacht ook hebben zitten kijken... en die weten eigenlijk nog niks. Die zijn misschien wel bang geweest van, noemt hij mijn naam? Dat, ja. dat gebeurt dus niet, nee. want hij blijft dus in de Omega hangen. Die renners, die weten wat ze gedaan hebben. Ja. Velen daarvan zullen nooit wat zeggen. Een paar mannen, Julich, de Jong, hebben toegegeven... keurig, prachtig, hun geweten... Prima, ja. zuiver. Geen ja? baan meer? Ja, geen baan meer. Ik, ik zeg applaus voor die kerels dat ze dat gedaan hebben. Een voorbeeld voor de anderen, helemaal geen voorbeeld. De rest hield de bek stijf op elkaar. Maar dan nou hebben ze met z'n allen dus een afspraak gemaakt. kunnen ze nu naar buiten komen, dan krijg je een schorsing van een half jaar of zo. Uh, in ieder geval, je raakt je baan niet kwijt. Uh, ja, je zult het, dat soort dingen moet je doen. Die immuniteit die die uh, Amerikaanse renners met name gekregen hebben... die is gigantisch. Ik wil je wel even proberen te schetsen, Sven, hoe het in elkaar zit. Ze zijn naar Hinket piet toe gegaan en hebben gezegd... luister George, wij weten wat er gebeurd is. Wij weten hoe jij in deze ploeg staat. Maar wij weten ook dat jij een heel groot imperiumband opbouwen bent... in wielerkleding. Uh, wij weten jouw bankrekening. Uh, wij kunnen jou ongelooflijk gaan pakken. Maar wij bieden jouw immuniteit aan... als jij alles vertelt wat je met Lens hebt gedaan. Nou, dat is ongetwijfeld is dat gecommuniceerd tussen die twee. Dat kan niet anders. En George heeft verteld wat hij geweten heeft. En George kan verder leven. George woont in Greensboro, South Carolina. Heeft een imperium. Echt een imperium. George Hinkapie is een man in bonus. Die heeft 50 miljoen op de bank staan. Dat was hij kwijt geweest als hij dat... Allemaal niet gedaan had. Nu. Maar suggereer je daarmee dan dat uh, Armstrong zich in dit geval... heeft opgeofferd voor zijn jeugdvriend met wie hij al die jaren heeft opgetrokken? Hij zal waarschijnlijk tegen hem gezegd hebben van... die anderen hebben al gepraat, George, do whatever you want to do. Ik hang toch wel. Ja, ik hang toch, ja. En dan heb jij in ieder geval nog de rest van je leven. Al die kerels, de, de, al die kerels die mogen hun, zeg maar, hun geld, hun verdiende geld... waar, waar ze al die jaren uh, voor gereden hebben, mogen, mogen dat behouden. Zij hoeven niks terug te betalen. Armstrong moet terug gaan betalen. Een paar dingen nog. Gaan die bobo's, over wie ook veel wordt gesproken... we hebben het ook over uh, Hein Verbrugge gehad, ja. althans in de publiciteit... is het over hem gegaan. De naam werd niet genoemd, hè? Gisteren werd hij niet genoemd, of vannacht werd hij niet genoemd. McQuaid's naam werd ook niet genoemd. Niet genoemd. Dat vond ik heel opvallend. Ja, misschien dat het ook daarom wel is... dat McQuaid roept dat het heel goed is dat hij het schoon schip heeft gemaakt vanochtend in een reactie. Ja, misschien dat hij wel heel rustig een kopje thee heeft zitten drinken in Zwitserland... en dat ze zei, pff, daar zijn we doorheen. Nou ja. ze nu nog vrijdagnacht. Maar dan is er nog een andere affaire. Althans, dat las ik ergens uh, op een persbureau of in een krant. Uh, namelijk dat er uh, mogelijkerwijs banden zouden zijn tussen... Um, Hein Verbrugge in zijn, des, in zijn toenmalige hoedanigheid als voorzitter van de UCI. En uh, een belangenbehartiger van een sponsor van Armstrong destijds. Dat Verbrugge zijn kapitaal zou laten hebben beheren door. Dat is wat ik begrepen heb, is dat uh, meneer Weissel, ja. dat was de organisator van de ploeg van Armstrong. Die heeft een beleggingskantoor in Amerika, heel groot in San Francisco. Ja. En een van zijn agenten was Jim Okowicz. En Jim Okowicz kennen wij nu als de manager. Uh, van de BMC-wielerploeg. Hele grote Zwitserse wielerploeg. En Okovic verkocht of handelde... met uh, gefortuneerde mensen over de hele wereld. En uh, men zegt nu... Ik kan het niet bewijzen, ik weet niet waar het staat, maar men zegt nu dat ook het kapitaal, of een deel van het kapitaal van Hein Verbrugge daar ondergebracht ja. was. Maar goed, zo kan het, dus, als ik weet niet of het waar is, als weet het waar is, niet. dan dus zou er sprake zijn geweest van in ieder geval. Dat zou ontzettend stom De verdenking van belangenverstrengeling. Ja, ik zou ik het, heel het, het ontzettend formuleer. stom vinden van Hein als hij dat gedaan had. Ja. ja. Je kent hem goed. Nou, ik ken Hein net zoals ik andere mensen uit de wielrennerij. Ik heb hem afgelopen vrijdagavond nog gesproken. Was hij bang voor dit interview? Nee, maar om te zeggen dat hij veren door het leven ging, dat, uh, dat gaat te ver. Nee, hij, uh, hij kneep hem wel. Natuurlijk knijp hij hem. Die hele, die hele entourage. Wat met name aan zijn adres ging altijd of werd de beschuldiging altijd impliciet geuit... dat hij Armstrong met name de hand boven het hoofd zou hebben gehouden? Nou, dus dat, dat hadden ontkent toch, hij. hij. Er is een <tacht> prachtig uh, wielenblad in Nederland. Dat heet De Muur. En daar heeft Peter Ouwerkerk, een, een prachtige collega van mij... die ook al heel lang in het vak zit... die heeft met Bert Wagendorp van de Volksland samen... een heel lang interview met uh, Hein Verbrugge. En die ontkent in alle toonaarden. En dat interview in De Muur is de hele wereld al overgegaan. is gisteren overal geciteerd als zijnde het antwoord van Verbrugge. Je bent stil. Nou, ik luister naar je, want ik denk... Dit, omdat al die sponsors zich nu roeren... omdat dit soort verhalen nu uh, in, in, in steeds grotere getalen naar buiten komen... Maar je krijgt komen. ze van alle kanten nu, ja. de verhalen. Dat, dus dat is... je komt terecht in een soort van waterval of tsunami... zo je wilt, aan, aan berichtgeving. En de vraag is wat het, gaat, wat het uiteindelijk allemaal gaat opleveren. Nee, maar ik heb een, een leermeester gehad, Bob Spaak, die ja. zei altijd, wacht nou eerst wat waar is, jongen, ja. zei hij dan tegen me... Ja. En daar heb ik wel van geleerd. Dus ik, ik, ik wil wel, en ik, ik zit gaarne bij je... en we kruisen nu de degens over, over deze affaire... maar het moet wel allemaal bewezen worden. Zeker. Dat heb ik altijd gezegd. En vannacht heb je het bewijs gekregen, dus is het duidelijk. Ja. Hangen. Ja. Klaar. Goed. En veel bewijs is vannacht niet geleverd. Dat gaat misschien komende nacht dan gebeuren. Ik ben bang dat het tranen trekken wordt... Ja. over familie, moeder en uh, Livestrong. Ja, en het ik... is een, een, een topje van de ijsberg bekentenis. Nou, ik denk dat het meer uh, the American way is. Het past in het Amerikaanse doen en laten om uh, nu sentimenteel te gaan doen. Ja. En, en opera is daar een, een van de beste in. Maar fietsen is nou net weer wat meer een Europese dan een Amerikaanse ja, sport. Ja, en daarom staan wij, uh, staan wij wat kritischer in deze materie dan uh, de mensen in Amerika. Wat vind jij dat er nu zou moeten gebeuren na deze uitzending? Ik niet naar deze... wachten, wachten op wat er vannacht gezegd wordt. En dan kan je een totaalbeeld ja. uh, krijgen. Ik heb geen idee wat er nog komt. Komen er nog aantegingen? Gaat ze nog een keer uh, fel met een, met een, met een botsgeermes tot, tot, tot in zijn ziel? Dat, dat hoop ik. Eén ding is zeker: uh, ook de journalistiek is het laatste half jaar uh, wakker geworden. De wielerjournalistiek. althans uh, meer dan in het verleden, toch? Ja. Uh, dus uh, bij die honderdste ronde van Frankrijk zal het vergrootklaster in. Uh, in een behoorlijke sterke mate opleggen. Ja, wij hadden een bijeenkomst en toen werd er gevraagd... of wij nu aan iedere wielrenner die opstapt... <laughs> ochtends gevraagd moet worden, gebruik jij? Ja. En als die s'avonds aankomt, dan is weer de vraag, gebruik jij? Nou, het antwoord daarop is altijd nee. Nee. Want een wielrenner ontkent en liegt. Ja. Dat is dat, maar dat is een onderdeel van het vak. En dat zei Armstrong gisteren ook. Het is als lucht in je banden. En... Zonder lucht kun je niet op die banden rijden. Nou ja, in de oorlog deden ze dat op houten wielen. Nee, ja, maar goed, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja? Maar, maar het is, maar daarmee een je ook het dat... is een onderdeel van het wielrennen. En, dat zal en ik dus wil ook niet nooit... zeggen dat iedereen dat doet, want nee. dat kunnen we niet bewijzen. Nee. Natuurlijk zijn er mensen die, die, die, die gezond zijn en die, die hun hartjes gebruiken en die van die rotzooi afblijven. Die zijn er. En prachtig dat ze er zijn. Wij kunnen niet zeggen wie wel, wie waar wie, hoe. Dat kunnen we niet zeggen. Dat weten we niet. Dat weet alleen de uitkomst van de dopingcontrole. Ja. En dat weten die renners zelf. En die zullen dat nooit zeggen. Nu niet. En ook misschien in de toekomst niet. In ieder geval uh, ben jij nog op televisie te volgen, het komend jaar toch? Rond dat wielrennen? Ik probeer dat. Wat bedoel je daarmee? Deo voor lente. Deo voor lente. Maar de afspraken liggen dat? er. Ja? <lacht> Ik, ben... <lacht> Ik begrijp het. Goed, vannacht dus deel 2 van het interview tussen Oprah Winfrey en Lance Armstrong... Uh, via TLC te be uh, bekijken in Nederland. Als God het wil. En dan moet u wel door de uh, op vrouwen gerichte reclames gaan nou, kijken. Nou, wat was dat zeg. Ik ja. weet precies hoe we moeten ontharen nu. Ja. <lacht> Ik dank je zeer voor je komst, Mart. Hoi. Goede reis terug. Zometeen, dames en heren. Lijn 1 hier op Radio 1. Jeroen Wielaert, waar ben je? Uh, niet bij God, maar die is wel met ons. Want ik hoop dat ik dat samen met Mart nog meemaak, die honderdste ronde van Frankrijk. Maar wij wisten, Sven, dat het het gesprek van de dag zou zijn. En daarom gingen wij eens even over de grens in Vlaanderen, waar ze het anders bekijken. Ik zit bij een dichter thuis die Lens Armstrong nog steeds daar op een poster aan de muur heeft hangen. Aan zijn deur zelfs, in het geel. Maar eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 NOS Natuurorganisaties protesteren tegen het besluit van de provincie Drenthe... om alle edelherten, wilde zwijnen en damherten, die de provinciegrens oversteken, af te schieten. De provincie wil geen groot wild in Drenthe uit angst voor schade. De schade aan Drifira-treinen is gisteren veroorzaakt door het winterweer. Volgens commercieel directeur van de NS, Kaper, zijn bodemplaten van de hoogsnelheidstreinen beschadigd door ijsblokken. Het was het zoveelste incident met de nieuwe hoogsnelheidstreinen tussen Brussel en Amsterdam. De Chinese economie is vorig jaar met 7,8 gegroeid. De laagste groei in 13 jaar tijd. Wel trok de economie in het laatste kwartaal weer aan. En de marathon op natuurijs bij Veenoord is afgelast. Finale van de marathon Vierdaagse zou vanavond worden gereden. Maar na keuring van de baan bleek het ijs niet goed genoeg. Gisteravond moest de marathon van Gramsberg al worden ingekort... omdat het ijs te slecht was. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie met één file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Door een spoedreparatie staat tussen Strandnulde en Nijkerk drie kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. In Vlaanderen bekijken ze het toch net even anders. Dat waar het al de hele ochtend over gaat. Ze draaien het om. En daarom begin ik met Willy Verheggen bij het eind. Epiloog. Brandstapels, galgen, guillotines, elektrische stoelen... vuurpelotons, radbraken, tuig en gifspuiten. Alles is goed om een wereldse god klein te krijgen. Maar de god doet vooralsnog alsof zijn neus bloedt, ligt uit en uitdagend op de sofa... keurig omringd door zeven met zweet en bloed verdiende truien. Tegen de kou, winter in zijn hoofd, ijs op de lippen... de benen door schorsing en verbod verlamd. Zelfs Livstrong, zijn kankerhelend kind heeft hem met zachte hand aan de deur gezet. Wereldwijd treuren miljoenen radeloze patiënten... die hun voorbeeld evenwel niet laten vallen. Trouw tot de dood, hen scheidt en weer verenigt. Ik draag vier en voor altijd geel om de pols. Pillen, spuiten, baksters, pleisters, het wonderepo... tot zelfs een mysterieuze motorman. Ze waren er, zijn er, zullen er altijd zijn... En voor ik het vergeet, en last but not least... zoals ieder normaal mens, ben ik tegen doping. Maar nog meer tegen hypocriete kloten... als Pantani maar geen tweede keer sterft. Dat is, Willy Verheggen, een van je nieuwste gedichten... uit de nieuwste uitgave van De Muur. Het wielertijdschrift van onder andere Martsmeets en Bert Wagendorp... Uh, Peter Ouwekerk, die hebben een soort manifest van gemaakt met de titel, met op, op, omslag, blijf met je rotpoten van ons rotwielrennen af. Ik lees dat voor in jouw huiskamer, in Tollaren, met uh, sneeuw, heel op de veranda, dik op de veranda... Een sneeuwpop daar in de verte... met een bezem zo omhoogstekend... en nogmaals, ik schets het er straks al... Lance Armstrong op zijn fiets... in het gele trui daar... op de deur van jouw studeerkamer. Je had het net over hypocrieten. Jij houdt niet zo van al die moraalriddles. Wil je vragen? Uh, helemaal niet. Uh, wij zitten hier in een winterslandschap, Jeroen. Uh, de sneeuw is wit maar hij is niet zo wit als wij wel zien. Er is altijd wat bezoedeling mee gemoeid. En mensen die de wielersport van nabij volgen... die die wielersport ook lief hebben... Hè, die houden van is, die sport... Is je microfoon iets minder die ja, iets iets van die sport houden... Ja. Um, die wisten, die weten dat ze nooit zuiver was. Zelfs honderd jaar geleden werd er al gedrogeerd. En dat ze vandaag nog niet zuiver is en dat ze wellicht nooit cijfer zal worden. In onze samenleving is nooit alles wat wij denken dat het is. Niets is zo. Wij, wij, wij, dromen. wij dromen weg als het om, om wielersport gaat, wanneer we van die sport houden... en mensen die ervan hielden en er nog van houden, zullen er blijven van houden... en wisten, weten, dat ook een man als Armstrong, of ze hem nu, nu bewonderden of niet niet zuiver op de graad was. Dus ik ben niet ontgoocheld. Ik voel me niet gechoqueerd. Ik heb vannacht gekeken. En ik heb gehoord en gezien wat ik wist. U kunt hierover meepraten. Of u ontgoocheld bent. Of, of u er schoon van, genoeg van heeft. Of dat u die lens toch wel... emabel hebt gevonden vannacht. Zoals die zich ineens juridisch ingefluisterd of niet, liet ondervragen door um, Oprah Winfrey. 0800 1121, 0800 1121. Tweeten naar hashtag lijn 1 of mailen naar lijn 1, ntr.nl. Want we zijn nou wel eens benieuwd naar het idee van de fans. Nogmaals, wil ik even verheffen: ik ben tegen de hypocrisie, tegen al die moraalridders, maar ook niet uh, van de blinde adoratie... met al het realisme. Uh, nooit geweest. Net geschetst. Nee, nooit geweest. Um, ik, ik was bijvoorbeeld in mijn jeugdjaar een zwaar weg van, van Rick van Looij... de keizer van Herentals. Ook die man... Pas geleden 79... Uh, ja, ziet er nog heel goed uit. Heeft ook wel pilletjes geslikt en spuitjes gekregen. Ben ik bijna zeker van. Grote meneer. Heeft veel plezier bezorgd aan duizenden... ...honderdduizenden fans en supporters, vooral hier bij ons in België natuurlijk. Um, ik, ik heb altijd, um, van als ik een beetje besef kreeg van wat die wielersport kon zijn... ...geweten dat er meer nodig was dan training om de prestaties te leveren die er geleverd worden. Ik zit zelfs nu nog af en toe op de fiets, twee jaar geleden nog wat gaan klimmen... ...met mijn oude knoken in, in de Alpen, Isoar en Galibier en zo... ...aan een tempo waarin zelfs beroepslui in de fleur van hun leven, wanneer ze heel krachtig en mooi zijn... die kols ontmoeten in de Tour de France of in de Ronde van Italië... Dat kan niet op, op een, op een zuivere manier. Er is altijd, laten we het zomaar omschrijven, medische begeleiding mee gemoeid. Zeker de laatste jaren wordt die term gemakshalve gehanteerd. Hè. Medische beleid, begeleiding. Er zitten ook altijd heel dikke dokterskopjes in, in de pelotons verscholen of, of open en bloot. En die begeleiden hun renners naar die grote prestaties. Tot de grens was het in de tijd, de begintijd van de uh, heerschappij Armstrong. Tot de grens toen er nog niet zo secuur werd gecontroleerd. Maar jullie Vlamingen hebben een wat, niet, niet om het te vergoelijken... maar net dat, dat schepje begrip extra... wat er misschien in Nederland wel aan ontbreekt. Herman Chevrolet aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Ook een Vlaming, maar al jaren woonachtig in uh, Amsterdam. Daar, onder andere, toch uh, behoorlijk ver gekomen in koken. In diverse restaurants, onder andere achter de Kachel van de Kring. En jij schreef vorig jaar, publiceerde vorig jaar, het feest van list en bedrog. Hoort dat interview van Oprah vannacht met Lens Armstrong daarbij? Uh, voor een groot wel, want Armstrong. Zegt niet alles wat, we, wat hij weet. Tenminste, dat vermoed ik. Dat kan ook komen omdat opera niet geheel goed op de hoogte is van, uh, van het wielrennen. Het waren niet altijd de juiste vragen die werden gesteld. Het ging niet ver genoeg door. Toch vond ik had ik toch wel toch vond vond ik er, een beetje jammer. Toch vond ik Herman die eerste zes vragen die we inmiddels 600 keer hebben teruggehoord wel erg direct en erg sterk. Ja, maar dat... Ja, goed. Ja, dit doop, yes. Ibo? yes. Nou ja, dat was ook geen groot geheim. Maar wat ze toch allemaal uh, wilden weten... of het uh, systematisch gebeurde... of zijn ploeggenoten onder druk ook verplicht waren... om aan dopingprogramma's te doen. Uh, de rol van de UCI, dat was een heel, nou, rond de pot gedraaid en... Probeer zichzelf vrij te pleiten. En ik heb ook het gevoel dat Armstrong het begrip omerta nog uh, heel goed beheerst. Er is net uitgebreid over gepraat tussen uh, door Mart Smeets en Sven Kokkelman. Ja, wat ik toch uh, wel opvallend vond... dat uh, Lance Armstrong niet meer heen draaide over wat hij dus wel gebruikte. Luister maar. Mijn uh, cocktail, so to speak, was, was only... Um, EPO, maar niet veel. Transfusions en testosterone. Wat in een I manier justified because of. because of my history obviously with. testicular cancer and losing. Mhm. Uh -huh. surely I'm running low. Dat verbaasde me eigenlijk helemaal niks. Hij relateerde het ook nog met zijn ziekte. Die kleine cocktail, die kleine melange van EPO en testosteron, testosteron die hij nam. En ik dacht, haha. Hij zegt het eindelijk ook, ja, Herman, ja, ja, om mee ja, ja, te kunnen feesten. Ja, en hij noemde uh, het niet eens bedrog. Of listig. Nou, nou ja, en, uh, in die tijd in die wereld was het zeker niet echt bedrog. Want als iedereen bedriegt, en wie uh, bestaat er geen bedriegers meer, om het zo te zeggen. <coughs> Excuseer, maar hij had het ook over een conservatief dopingprogramma relateren naar de DDR... Dat het toen veel erger was. Misschien is dat toch wel zo. Hij beweert ook dat hij na, wat is het nu? 2000 en helemaal in het begin van zijn carrière. dat hij de laatste rondes zo goed als cijfer heeft gefietst. Dus kunnen na 2005? Allemaal... Ja, na 2005. Daar kunnen we toch allemaal vraagtekens bij zetten, toch? Of dat wel allemaal klopt. Ik denk dat hij uh, in de eerste plaats uh, zijn eigen straatje aan het schoonvegen is, probeert een aantal claims uh, te ontlopen. Nou, wat mij wel opviel is dat hij uh, tot nu toe niet bereid is om andere mensen en zijn val mee te sleuren. En dat had ik eigenlijk wel verwacht. Dat, dat is hetgeen dat mij het meest verbaast. Hij heeft geprobeerd om hier te blijven, hebben wij hier van tevoren, voordat we de uitzending begonnen, gezegd. Amerikanen houden al niet van pakkers, maar van klikkende pakkers houden ze al helemaal niet. Ja, dat, zou, uh, dat is een goede opvatting. Dat zou uh, wel eens zwaar kunnen zijn. Ik moet daar toch nog eens over nadenken. Ik denk dat hij eerder uh, terug in zijn rol is gekropen van uh, op Vanwege de zelfbescherming van de egoïst. De man die alles wil hebben. En, uh, en dat zo wil laten houden. Als hij het toegaf, als hij het eindelijk toegaf... als hij ook iets aangaf over een vrij gangbare methodiek... dan heeft hij het toch tot draaglijke proporties proberen terug te brengen, is de indruk. Uh, ja, uh, met het feit enfin, dat dat zegt hij dan ook. Iedereen deed het. Ik had geen keuze... En dan uh, ik de wil om te winnen, de krang om de beste te zijn. Dus ik moest wel, waardoor hij in dat opzicht ook weer een beetje een slachtoffer werd. Nee, dat hele interview heeft een hele rare smaak bij mij gekregen. Ik weet niet, misschien hadden we te veel verwacht. Maar hij heeft tenminste toegegeven dat hij, uh, net als alle anderen, uh, middelen heeft gebruikt die op de verboden lijst staan. Er is één ding dat mij enorm frappeert. En dat zit in mijn hoofd. Dat blijft maar in mijn hoofd rondzingen. Uh, de donatie aan de UCI. Dat ze dat, dat, dat geld aan hem hebben gevraagd. En dat vind ik, dat ik een hele rare opmerking. Dat blijft. Van wat is daar nou eigenlijk aan de hand? Het is wel fascinerend. Hij heeft ook ja. dit gezegd over de vorderingen. Want kijk, het, hij, hij deed dat in een periode... Dat die contro controles allemaal niet zo streng waren, dat ze niet zo ver waren met het opsporen van EPO, en dan geeft die UCI notabene als bond een pluim in de vooruitgang. Luister maar. Two things changed this: the shift to out of competition testing mm -hmm. and the biological passport. It really worked. I'm no fan or defender of the UCI, but they implemented the bio passport. Om over, uh, over vooruitgang gesproken, uh, Herman Chevrolet. Ja. Het is niet meer ja. zo feestelijk om te bedriegen met dat biologisch paspoort. Dus de UCI heeft toch enige vooruitgang gemaakt, zegt hij. Terwijl hij ze niet wil verdedigen. En ook geen liefhebber van de UCI is, zegt hij. Nou ja, wat hij zegt is dat het blijkbaar moeilijker is... om te ontsnappen aan uh, positieve controle. Maar nee, ik, uh, nee, u hoort me twijfelen en zo. En ik vind... Ik heb toch, blijf toch een raar gevoel krijgen bij... Wat, maar ja, er komt nog een deel 2 Maar ik vrees dat het nog minder wordt. Dat het meer over persoonlijke zaken gaat. Het, het is iets, iets vreemds aan de, aan de hand met Armstrong. Het is een, uh, een held, een tragische held... die aan zijn biecht begonnen is... maar blijkbaar de realiteit... nog niet helemaal onder ogen ziet. En dat... Nou ja, zo heb ik het bekeken. Als een literair gegeven toch ook, zeg jij als ja. schrijver. Herman Chevrolet, vanuit Amsterdam, ik dank jou. Uh, ik ga weer verder met Willy Verheggen, hier in Polaren. Um, los van al die juridische aspecten. Um, het is ook poëzie. Pure, keiharde poëzie. Die ook te maken heeft met uw persoonlijke uh, geschiedenis. Want u heeft Miguel verloren, uw zoontje, ook aan kanker. En zo kwam die band tot stand met Lance Armstrong... die voor een heleboel Amerikanen wat dat, op dat punt niet kapot kon. Totdat het dus allemaal openbaar werd, mm. Willy. Ja, dat, dat is uh, hoe dan ook een van de redenen waarom het ook bij mij niet kapot kan... en nooit kapot zal kunnen, denk ik. Uh, als je een kind hebt verloren aan kanker... Hè, en je hebt Lance Armstrong een paar jaar daarna op zijn bedje zie liggen, in een of ander Amerikaans hospitaal... uitgemergeld, vol chemo, geopereerd tot aan de schedel toe. En je bent een wielerliefhebber... en je ziet die man dan daarna terugkeren... aan de top zelfs van het wielrennen... dan bestaat er een, een grote kans dat je daar gaat voor supporteren... om het zo te noemen. En ik heb dat gedaan. Um, toch ik, een, zek een zekere verblinding op uh, Ja, maar supporteren is altijd een verblindend iets... Um, het heeft ook met oude romantiek te maken ik ben toevallig geen, geen echte romanticus maar als je niet met wat romantisch gevoel naar die wielersport kijkt sluit het boek dan af gooi alles overhoop eh, en al gooi die... het allemaal op list en bedrog. Ja, inderdaad. Ja, ja, maar, maar zo zit onze samenleving overigens voor een groot deel in elkaar. Wilrennen als metafoor van het, het leven. Voor, voor een groot deel wel, ja. Wat, wat klopt er nog in onze samenleving? Niets. Achter de schermen gebeurt er van alles. Op politiek vlak. Op cultureel vlak. Ik heb me als dichter zelfs verzet tegen bepaalde... Ja... Hoe zou ik het zeggen, uh, hegemonieën, dictatuurtjes in onze literatuur, vooral in de Vlaams literatuur, jaren terug in interviews en zo. Maar pas op, het wordt u niet in dank afgenomen. En ik vind het zeer mooi, Van Armstrong, dat hij nu, vannacht tenminste, wij weten niet wat er de volgende nacht zal gebeuren in het vervolg van dat interview, maar hij heeft niemand meegesleurd in zijn val. Dat heeft hij niet gewild hij heeft, dat niet gewild. hij heeft heer willen blijven. Ja. Uh, dat zeg je hier in Vlaanderen. Uh, uit Nederland toch ook nog een kenner aan de telefoon... die de oudere luisteraardjes nog misschien kennen... uit de grote jaren van Rally en de Kneedstory. Hans Prakke, collega destijds bij Radio Tour de France... later jurist geworden... En man, ook die beide functies, uh, ook nog die liefhebberij, of dat, dat, dat, die passie voor het wielrennen verenigt. Hans, hoe gedesillusioneerd ben jij? Of hoe verkwikt wellicht door wat er nu vannacht ad ultimo is besproken? Nou kijk, in ieder geval zijn we zover dat we nu uh, verdachtmakingen en misschien, en misschien komt dat aan de orde, dat we die fase voorbij zijn. En ook nog even ophouden tot uh, uh, komende nacht, dan weten we het in ieder geval wat er in dat interview nou werkelijk gezegd is. Want ik vind dat uh, natuurlijk naast het uh, storende... ...en het vreselijke van het dopinggebruik. Maar dat konden we haast wel vermoeden dat dat uh, gebeurde uh, op grote schaal in het wielrennen. Maar toch, je moet uh, in het individuele geval toch altijd nog maar eerst weer uh, constateren of iemand werkelijk schuldig is. En er werd mij iets te makkelijk aangenomen vanaf het UZADE-rapport, wat toch lang niet zo'n degelijk rapport is als velen beweren... Uh, werd er gezegd, daar is bewezen. Er is niks bewezen. Er zijn heel veel mensen die he, hebben ernstige verdachtmakingen onder Ede uh, geuit. Vervolgens heb, jij, vervolgens, he, vervolgens heb jij in diverse ingezonden stukken, onder andere in NOC, NRC, gezegd... dat er los van het bewijs ook uh, niks overtuigends in de juridische zin was te betogen. Ja. Maar uh, de bekentenissen vannacht niet tegen de rechter, ook Precies. niet tegen de jury... maar tegen Oprah Winfrey, waren, niet waren nog niet overtuigend genoeg... los van het feit nee. dat hij zich zo op de vlakte hield? Ja, kijk, dat, juridisch is dat natuurlijk uh, uh, een, een, een zeer helder punt... dat uh, nu anders ligt dan daarvoor. Nogmaals, uh, als iemand zelf een strafbaar feit toegeeft, dan ben ik jurist en ook uh, uh, uh, journalist genoeg om te vaststellen dat hier het echt een feit betreft. Maar uh, uh, we moeten ook de rest van de zaak nog verder zien hoe die loopt en ook bijvoorbeeld alle verdachtmakingen aan uh, Hein Verbrugge die zijn ook nog niet erg onderbouwd. En ja, er zijn allemaal mensen teleurgesteld dat Henk van, van, van hein, hein Verbrugge niet al hangt die zegt, nou het is nog maar de vraag of dat zo is. Ik heb een mailtje van, ik heb een mailtje van Bas, Hans, Hans Brakke, een mailtje, van Mas, een mailtje van Bas... die zegt dat de UCI eigenlijk alleen maar spijt van heeft dat hij gepakt is. Is dat een opvatting? Nee, dat, dat, vind, ik niet. dat vind ik niet. Kijk, de UCI, ook Hein Verbrugge, heeft, uh, uh, denk ik, voor zover ik hem heb meegemaakt en in zijn daden het kunnen beoordelen... Uh, en dat blijkt, eerlijk gezegd, ook uit het interview... Uh, uh, effectief proberen op te treden tegen de dopings. Hein van Brugge was de man achter het biologische paspoort. Lens Armstrong, de achter... Lens, Lens Armstrong, we hebben het net gehoord... die, die geeft dat zelfs aan als een vorm ja. van vooruitgang, waar UCI ja. en Verbrugge ook in de beklaagde bank terechtkwamen. Kortom, wat, ja, dat betreft, wat dat betreft geen reden voor de moraalridders om daar op te blijven hakken. In Vlaanderen hebben ze ja. iets, iets tegen die hypocrisie. Hoe zit het bij jou? Nou, dat, dat, dat is precies uh, mijn gevoel ook. Er, er, er wordt me altijd veel in samenzweringen gedacht... ...waar onvoldoende grond voor is. Natuurlijk is het enkele feit dat de UCI zo dom is geweest... ...om een donatie te vragen uh, aan uh, iemand die nog in koers was. Uh, als het een oud renner was geweest die puissant rijk was geweest... ...was het allemaal minder uh, belastend. Dan had je dat makkelijker kunnen vragen. Dit uh, roept vragen op, natuurlijk is dat zo. Maar er wordt mij altijd gemakkelijk uh, aan elkaar geknoopt... ...dat het zal dus wel, en ook nu zal het wel zo zijn... ...dat de UCI nu verklaart gewoon de feiten het, het zijn werk laten doen. En daarom zou ik ook nog steeds overeind willen houden... ...dat die waarheidscommissie, en niet een uh, commissie waar je onder getuigt ...met uh, strafvermindering, maar gewoon de waarheidscommissie... ...die achterhaalt wat er nu aan de hand is... ...dat zou voor mijn part uh, dan toch echt wel de redding van het wielrennen kunnen zijn. Al uh, uh, ook zonder die waarheidscommissie redt het wielrennen zich wel... ...want daarvoor is het een sport met al zijn uh, uh, facetten die, die uh, ja, wat dat betreft, onverslaanbaar is. Mensen kunnen nog steeds hun eigen opmerkingen doen op 0800 1121. 11 uh, Willy Verheggen, zie jij iets hier in Vlaanderen in een waarheidscommissie? Geloof je werkelijk dat ze echt alle waarheid gaan zeggen? Weet je, uh, Jeroen, hoe het er in Nederland aan toe gaat, kan ik niet zeggen, maar hier... In, in België, uitverkleind naar Vlaanderen, wordt nogal gemakkelijk gezegd... Het gerecht is krom. Hè? Dus die waarheidscommissie, nee, nee. Laat, dat, uh, laat dat rustig een, een, een hele kalme, stille doodsterven. Allemaal, is heel... allemaal dikke zever. Allemaal dikke zever. Um, weet je, en dat wou ik toch nog kwijt voor, voor we eruit moeten... Wat ik het, het strafste van allemaal vind, is dat het geval Armstrong... Hè? tot vandaag, het zwaarste geval is wat verklikking betreft... in de, in de, in de sport court, in de sport in het algemeen. En dus, nog, nooit een... en dus ongelooflijk vertekenend, bedoel je? Uh, om te beginnen, ja. Ik, ik, ik, dat kan niet, dat verklikken. Ik vind, ik vind dat zo, zo erg. Daarom heb ik in mijn lang gedicht, dat nu in de muur is verschenen... zo expliciet verwezen naar de uitspraak van de stervende Caesar, Caesar in Rome toen hij werd neergestoken door twintig man in de Senaat. En hij zag ook plots Brutus staan. Ook jij, Brutus, zei hij. En, en Armstrong, die daar nu over zwijgt, over al die mesteken die hij heeft gekregen. Il faut le faire. Dat is waarom die grote meneer, die hij hoe dan ook is, een man met een smerig karakter, daar is geen twijfel over, maar een grote coureur ook, zwaar getraind, zwaar gefocust op die... Tour de France. Dat was niet alleen doping. Nee, zeker niet. Vindt ook Kees aan de telefoon? Kees? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag ben ik opgebleven. Ik heb het helemaal gezien. Ik vind het een heel netjes van, dat hij ook maar wijgt om één naam te noemen. Dat vind ik knap. Ja, andere mensen om hem heen hebben allemaal naar hem gewezen. Om uh, gewoon de goedkoop vanaf te kunnen komen met een uh, tik op de vingers. En mogen doorfietsen. Hij heeft gewoon zijn mond dichtgehouden. Hij heeft die Tour zeven keer gewonnen. Hij zegt dat hij gebruikt heeft in die Tour. Nou, voor zover ik erna ga zijn, de eerste 90 van die, van die uitslagen hebben we al, allemaal gebruikt. Hij is gewoon de beste van de gedopeerden geweest. Hij blijft voor mij gewoon een top update. En ik snap niet waar die commotie is. Merckx is ooit gepakt, onze eigen Joop is een keer gepakt. Door als we iedereen die ooit gepakt heeft, alle zegers en alle uitslagen af moeten nemen dan uh, kunnen jij en ik misschien wel in die top 10 komen. <fiff> nou, de, ja, Kees, ik, ik zie nee, je graag het op over. het podium in Parijs. Maar jij bent ook iemand van... blijf met je rotpoten van ons rotwielrennen af. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee ik, ik heb er niet over gebleven. Ik vind ik dat vind, ik vind, ja, sport hoor je schoon te doen. Maar als, als er een, een, een, een manier is waar iedereen te slim van af kan zijn... en Lens geeft dat eerlijk toe... al die jaren dat ik gebruikte waar die controles waar, eh, niet of nauwelijks aanwezig... Pas toen dat bloedpaspoort euh, bloed, uh, kwam, toen moesten we uitkijken. En dan denk ik van, we hebben altijd iedereen geprobeerd met middelen te doen. Ik kan me verhalen herinneren van heel vroeger van de Tour. Dat er zelfs mensen op de trein sprongen en uh, stukken oversloegen. Dan Broeien. hebben we het over 1903-1904. Ja, maar dat snap je, tijd dat is geleden? de is tijden. De Zeker. Dus, per uh... tijd, per tijd verschuift er iets. Per tijd gaan er dingen vooruit. Wat voor mij altijd als een paal boven, boven water blijft staan, is dat het loodzwaar is. Dat het niet een kwestie is van schoon en zuiver, maar gewoon een onmenselijke. Opgave. En Lance Armstrong heeft er zo zijn variant in gedaan. Willy Verheggen. Uh, uh, tot slot, uh, jullie hebben hier toch zelf ook het nodige te maken. Dankjewel, Kees, voor je reactie trouwens. Jullie hebben het nodige te maken gehad met Tom Bonen. Hij is ver, ver, verguist om allerlei middelen die hij gebruikt. En nu wordt hij weer ook in het zadel gehezen. Vorig jaar en Parijs-Roubaix de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Andere wedstrijden dan de Tour. Maar hij mag weer, hè? Inderdaad, Jullie ja. vieren dat feest... Of ja, het bedrieglijk is Misschien of niet. Is, is het wel een beetje een overdreven wishful thinking, maar. Ik, ik, ik, ik denk dat zelfs een Armstrong nog ooit op het podium terechtkomt van de Tour de France. Niet in realiteit, maar dat ze hem na verloop van tijd, kan misschien 20, 30 jaar duren, opnieuw op die erelijst zullen zetten. Met die zeven overwinningen die hij hoe dan ook heeft behaald. Hans-Prakkel, vind jij dat ook? Denk jij dat ook? Beaam je dat? Dat weet ik niet, wat ik wel nog heel even wil zeggen als dat mag. Die waarheidscommissie is juist geen gerechtelijke zaak. Dat is juist een commissie van deskundigen, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Afrika geweest is. En dat heeft daar wel degelijk helend gewerkt. Of allerlei dingen nog terug te draaien zijn die er nu gebeurd zijn, dat vraag ik me wel ernstig af. We moeten weer vooruitkijken. Kijk naar de sneeuw op de heuvel hier met de sneeuwpop uit Pollaren. En ik denk aan de Omloop het Nieuwsblad die over een kleine maand zal worden gereden. We kijken daarna uit. Hans, jij ook? Naar de sterf Zwolle, maar ook natuurlijk naar de onlopende van En En Willi Verheggen zal er ook zijn. Vannacht nog even voor de buis of niet? Of ga je gewoon slagen? Uh, toch wel. Ik, ik kijk vannacht. Ik luister. En met alle mogelijke aandacht. En ik zal mijn conclusies niet moeten trekken, want ze zijn al getrokken. Zo simpel is het. Dat het toch weer een feest mag worden straks. Het is Willi de mooiste sport geweest. Ze is het vandaag nog en ze zal het altijd blijven. dank Heggen, dankjewel voor de Vlaamse kijk. Dank je. Canto Ostinato. Roemrucht, geniaal, eeuwigdurend. Het meesterwerk van de onlangs overleden componist Simeon ten Holt.